Mark Visser met het NOS-journaal. Europa is nog altijd verdeeld over de herverdeling van vluchtelingen over de lidstaten. Dat zijn staatssecretaris Dijkhoff na het beraad in Brussel. Dijkhoff zegt geen unanimiteit te verwachten over de verplichte opvang van asielzoekers. Wel is er voor het voorstel voldoende draagvlak, zodat er volgens Dijkhoff op een volgende vergadering een bindend besluit kan worden genomen. Amnesty International vindt dat de Europese top jammerlijk is mislukt. De laatste plek waar vluchtelingen via Servië nog Hongarije binnen konden komen is dicht. Tot middernacht werden er nog mensen de grens overgelaten, maar daarna werd het hek gesloten. Hongarije zegt vanaf nu vluchtelingen bij de grens met Servië terug te sturen als zij in het land geen asiel hebben aangevraagd. De regering zegt daarmee de internationale regels te volgen. De meeste Nederlanders zeggen weer dat ze goed kunnen rondkomen. Vorig jaar was dat 46%, nu 56%. Blijkt het onderzoek dat Ipsos voor de NOS deed in aanloop naar Prinsjesdag. Het kabinet krijgt van de Nederlanders een onvoldoende, een 5,3%. Dat was vorig jaar een 5,4%. Wel zijn wat meer mensen positief over de invloed van het beleid op de economie. 19% nu tegen 16% vorig jaar. Malcolm Turnbull is beëdigd als nieuwe premier van Australië. Hij volgt Tony Abbott op, die niet langer het vertrouwen heeft van zijn liberale partij. De partij hield gisteren een stemming over het leiderschap... waarbij Turnbull 54 stemmen kreeg en Abbott 44. Turnbull is de vierde Australische premier in iets meer dan twee jaar. De Technische Universiteit Delft is 22 plaatsen gestegen op de QS World University Ranking, de jaarlijkse ranglijst van universiteiten. De TU staat nu 64ste. Volgens de universiteit komt dat deels door een verfijning van de rekenmethode. Universiteit van Amsterdam is de hoogscorende Nederlandse universiteit op plek 55. Het weer, veel wind en buien en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat de Stroe en het 10 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam, daar staat door een kettingbotsing 10 kilometer file tussen Af aan van Hoorn en Purmerend Zuid. Bij Purmerend Zuid zijn twee reisselken dicht en de vertraging is meer dan een uur. Op de A15 richting Rotterdam bij Sliedert Oost 4 kilometer en verderop nog eens een keer richting Europort 6 kilometer bij Spijkenisse. Op de A27 Breda richting Utrecht, daar staat de. Dus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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu. ZFM in de ochtend. Do you want to go to the plage with me? 9 is song zee Zandvoort, en and Oh boy Now who's that girl over there I really gotta talk to that chick cause that is one sugar candy girl chick chick chick I was at walking, A little young girl I was seeking I see a young girl She started smiling I walk over We started talking I said hi babe, She said how are you keeping I said I'm cool I'm just doing my own thing She said hey man I hear you all the ending Your tip for Ivy From that Saxon sound system I said baby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 www.zfmzandvoort.nl Hey, Dolce Vita mm, gonna dream tonight We're dancing like in a Dolce Vita With lights and music on Our love is made in the Dolce Vita Nobody else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 y hacer bourbon amor